9 uur. Het NOS-journaal. Door Alt Megens. In Rusland houdt de regeringspartij Verenigd Rusland een meerderheid in de Duma na de verkiezingen van gisteren. De partij van president Medvedev en premier Poetin haalde ongeveer de helft van de stemmen binnen. Dan komen nog de reststemmen bij. Daardoor kan de partij bijvoorbeeld opnieuw in zijn eentje de grondwet veranderen. Volgens waarnemers is op grote schaal gefraudeerd en geïntimideerd. Tegenstanders van de regering hebben voor vandaag massaprotesten aangekondigd in Moskou. In Heerlen moet er om 12 uur vanmiddag een sloopplan klaar liggen voor een deel van winkelcentrum Het Loon. Zodra duidelijk is hoe en wanneer het onveilige deel van het winkelcentrum tegen de vlakte gaat, wordt er een persconferentie gegeven. Sloop moet instorting voorkomen. Gisteren is de verzakking onder het winkelcentrum verergerd. De grond onder een deel van de parkeergarage is verder weggezakt. In een deel van Heerle gaat om 12 uur de maandelijkse proefsirene niet af... om te voorkomen dat inwoners ongerust worden. De Kleine Onderwijsbond leraren in actie roept alle leraren in het voortgezet onderwijs op... om de eerste drie dagen na de kerstvakantie te staken. De bond is het niet eens met een wetswijziging van minister Van Bijsterveld. Die wil de zomervakantie een week inkorten en het aantal lesuren op 1040 houden. Eerst was Van Bijsterveld van plan dat terug te brengen tot 1.000. Leraren in actie zegt dat er meer lessen worden gegeven voor hetzelfde salaris... terwijl de werkdruk al te hoog is. En dat zou leiden tot een leegloop van de sector. De vakbond hoopt dat de Eerste Kamer de wet tegenhoudt. Ook de grootste lerarenbond, AOB, zint op acties... maar het is nog niet duidelijk hoe die eruit gaan zien. In België is er na een avond en nacht onderhandelen nog altijd geen duidelijkheid... over de verdeling van de ministersposten. De zes partijen van de nieuwe regering zitten sinds gisteren half zes rond de tafel... Een van de problemen vooraf was de verhouding tussen Vlaamse en Waalse ministers. Gewoonlijk zijn er evenveel Nederlandstalige als Franstalige ministers. En geldt de premier als taalneutraal. Maar beoogd premier Di Rupo spreekt nauwelijks Nederlands. De bedoeling is nog altijd dat de ministers vandaag bij Koning Albert de eet afleggen. Met weerbuien, sommige met natte sneeuw, vooral in het noorden. Het zuiden maakt de meeste kans op zon. De westenwind is stevig, het wordt 6 of 7 graden. Vanavond, vannacht en ook morgen blijven de buien aanhouden. En het blijft ook stevig waaien. A ah, de B, verkeersinformatie. Nog ruim 180 kilometer file. Op veel plaatsen beginnen de files wel wat korter te worden. De A4, daarna richting Amsterdam, nog 8 kilometer na de problemen met het ongeluk en de matrixpoorden bij Hoogmade. De file staat vanaf Prins Klausplein tot aan Zoete 8 kilometer. Op de A13 naar Den Haag, vanaf Rotterdam-Kleinpolderplein... tot aan Knoppen-Diepenburg over 13 kilometer. Op de A15, vanaf Nijmegen naar Gorkum... is de snelheid behoorlijk uit tussen Dodewaard en Tielwesten staat 10 kilometer. Ombreiders vanwege de problemen op de A4... staan ook nog in de file op diverse plaatsen op de N44. vanuit Den Haag naar Amsterdam, vooral bij Wassenaar Centrum, 4 kilometer. En de N59, zie ik zei Helgatsplein, is dicht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 en geef op Giro 2502. Autoschade. Dit is hoe Volvo het ziet. Autoschade is al vervelend genoeg. Snel en perfect oplossen dus. Daarom gaat u naar de Volvo-dealer. Want hij kent uw Volvo door en door... en zorgt ervoor dat zelfs na een kleine aanrijding... alle veiligheidssystemen weer correct ingesteld zijn... En alleen wanneer de Volvo-dealer de voorruit vervangt, bent u er zeker van dat de totale veiligheid van uw auto en alle systemen weer optimaal functioneren. Zo maakt Volvo het verschil tussen gewoon repareren en compleet schadeherstel. Het NOS Radio 1 Journal. Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. Dat verliezen pijn doet, dat merkte ze in Utrecht. Straks burgemeester aan Leid Wolfsen over de supportersrellen in zijn stad. Maar eerst naar de echte sport, want het gaat goed met de Nederlandse hockeyjas in de Champions Trophy in Nieuw-Zeeland. Ze wonnen afgelopen nacht met 3-2 van Europees en Olympisch kampioen Duitsland. Het duel zou eigenlijk een dag eerder gespeeld worden, maar werd door hevige regen eh, 24 uur verschoven. Paul van As, de bondscoach, moest zijn ploeg dus twee keer in korte tijd op scherp zetten. En dat lukte dus goed. Ja, dat is een uh, terechte overwinning, laten we daarmee beginnen. En het was ook een zwaar bevochten overwinning en uh, mooi, we hebben de tweede helft echt gevochten als leeuwen. Kijk, de, de FIA had het hele programma eruit gegooid. Dus we alle ploegen hadden voor en na de, dezelfde voor- en of nadelen. Dat is moeilijk te zeggen. Dus uh, nee, dat was, uh, het was wel eventjes natuurlijk dat de energie eruit liep. Want was, we zaten helemaal in de wedstrijdspanning. Nog wel meer dan vandaag trouwens. Uh, uh, ik heb ze onmiddellijk vrijgegeven, die jongens. Uh, tot negen uur s'avonds. Uh, en, en vandaag voelde ik bij de ochtendbespreking... Dat, het, uh, ja, dat, dat, dat we nog even wat te doen hadden. Maar met, uh, met twee besprekingen is dat ook weer goed gekomen. Dus dat was wel even schakelen. Een les hieruit is ook dat je 70 minuten lang geconcentreerd moet blijven. Ja, ja absoluut. Het absoluut. Ja, kan niet anders. Het is echt een, wat een, wat een fascinerende sport. Want dat bal is dus zo klein. En je kan hem met 120 km per uur van links naar rechts schuiven. Dus je moet echt wakker zijn. En eh, nou, ik vond ons echt wakker dit, dit, deze wedstrijd. Ben je de finale van München-Gladbach nu helemaal kwijt? De verloren ja. finale? Ja, nou kwijt niet. Ik denk dat we het nu uh, een stuk slimmer hebben gedaan. En ook het energieniveau echt heb ik gebracht wat, wat nodig is. Uh, ik vond kwalitatief deze wedstrijd van ons vanuit ons gezien veel beter. Uh, maar dat was een wedstrijd onder een andere spanning. En we hebben nu inmiddels vijf keer, van de zes keer, vijf keer van Duitsland gewonnen. Dus we kunnen makkelijk van Duitsland winnen. Alleen uh, ons, on, wij moeten leren met de spanningen van finales om te gaan, en dat heb ik altijd gezegd. Ja. ja, want je had er nogal wat druk op gezet hè, vandaag, dit duel. Ja. Ja, sowieso. Dat weet je. Uh, ik, ik, ik, ja, sowieso. Ik vind dat wij uh, nu... In, in De wereldtop is hier aanwezig. We moeten nu ook laten zien dat wij daar minimaal echt bij zitten. En dat we ook op de weg naar boven aan het gaan zijn. Het is wederom nog te vroeg om te juichen, want... Uh... Je, misschien halen we de finale pool niet eens uh, als we morgen verliezen. En uh, er kan nog alles gebeuren. Dus uh, we zijn er nog lang niet. Op. Hockeybondscoach Paul van As tegen verslaggever Gerard De Groot. En morgen speelt er dan je de laatste groepswedstrijd. En inderdaad, ze zijn er nog lang niet. Tegen Zuid-Korea moeten ook nog wel resultaten worden behaald. Meer daarover leest u op onze website nos.nl. FNV dan gaat over reorganiseren. Moet een modernere vakbeweging worden. Dat maakte Herman Wijfels en Halmoten dit weekend bekend. Uh, die twee waren ingeschakeld door de FNV om te bekijken hoe het nu verder moest... na de ruzie over het pensioenstelsel tussen bondgenoten en Afrikabo aan de ene kant... en de vakcentrale aan de andere kant. Naast de FNV zijn er twee andere vakcentrales, CNV en MHP. We hebben nu contact met de voorzitter van die laatste MHP, Reginald Visser. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van deze uitkomst? besloten is zo'n beetje dat uh, nou ja, de FNV opgeheven wordt... en dat ze opnieuw gaan beginnen. Wat vindt u daarvan? Nou, ik denk dat het belangrijkste resultaat is, is dat de, NTV, de FNV zich zodanig organiseert dat ze weer krachtig verder kunnen. En dat is ook noodzakelijk, omdat je toch als gezamenlijke vakcentrales in de driehoek overheid, werkgevers en vakcentrales moet zorgen dat de economisch, sociaal-economische en sociaal-maatschappelijke problemen die daaruit voortvloeien, opgelost kunnen worden. Ja, en zou dat in, deze, of in een nieuwe constructie beter gaan met FNV? Nou, in ieder geval, als je geen aandacht hoeft te besteden aan interne problemen, dan zal dat ongetwijfeld beter gaan. Want dat zat wel onderhandelingen, besprekingen, de, in het verleden, het recente verleden, in de weg? Nou, in die zin dat uh, gelet op de discussies rondom de pensioenproblematiek, dat zeker in de weg zat, ja. Nou zeggen wij van noten dat uh, er veel mis was met uh, nou ja, de organisatie van de FNV, de structuur. Zijn hun aanbevelingen ook voor uw vakcentrale bruikbaar? Er wordt gezegd uh, dat de bonden kleiner moeten worden, dat uh, per beroepsgroep georganiseerd moet gaan worden, dat ze herkenbaarder moeten zijn terug naar de basis, namelijk naar de werkvloer. Is dat iets waar u ook iets mee kunt? Nou, wij hebben dat al uh, langer als MAV, omdat veel van onze verenigingen die bij de Bonden zijn aangesloten al rondom hun beroep en hun werk georganiseerd zijn. Mm -hmm. En wij dat op vakcentrale niveau ook uh, krachtiger, juist de af, het afgelopen jaar hebben we besloten om dat op die manier ook krachtiger te organiseren. Leidt dat niet juist, dat juist tot problemen, uh, bedachten wij ons in de loop van deze ochtend, omdat je juist weer allerlei deelbelangen krijgt die je moet behartigen, waardoor het moeilijker mm. wordt om met één stem te spreken? Mm -hmm. Nou, ik denk dat je op, uh, althans onze ervaring is, dat je op vakcentrale niveau, en dan vaart je het het hoogste niveau van het sociaal en maatschappelijk veld, dat je daar uh, veel uh, gelijk, de, de problemen veelal gelijksoortig zijn. Maar mensen herkennen zichzelf beter vanuit hun vak of vanuit hun beroep. En uh, dat zal denk ik voor de oplossen van de problemen op dat hoogste niveau niet zo veel problemen geven. De nieuwe vakbeweging, zo gaat het heten, er staat dan straks ook open voor bonden buiten de FNV. Is het iets voor u, voor MHP, om zich daar eventueel bij aan te sluiten? Nog niet omdat wij als MAP middengroepen en hoge personeel verenigen die toch in de discussies die nu gaande zijn over het algemeen toch wat andere belangen hebben of afwijkende belangen hebben of eigen belangen hebben die niet hetzelfde zijn als die altijd van FNV-bonden. Nou, aan de andere kant zou u met z'n allen uh, toch één blok kunnen vormen om te gaan praten met de werkgevers en de politiek? Nou, wij vormen er, uh, al vaak één blog, uh, zij vanuit verschillende invalshoeken ja. en inzichten. Precies, dat is echt maar, u er iets bij. Ja. <laughs> ja. Maar zou dat niet maar, dat dichter bij elkaar kunnen komen? Nou, dat, dat zou op zich altijd kunnen, maar uh, ook dat kun je pas beoordelen als je het resultaat. Uh, ervaart van uh, uit welke reorganisatie de FNV nu voortkomt. Hmm. Werkgeversvoorzitter Wientjes maakt zich zorgen. Uh, u zegt dat FNV tempo moet maken omdat er ja, slechte afspraken gemaakt kunnen worden met zo'n bond in ontwikkeling. Uh, en dat juist nu in tijden van crisis belangrijk is dat dat gebeurt. Deelt u die zorg ook? Het is afwachten. Uh, ik denk dat het bij reorganisaties, en zeker bij dit soort reorganisaties, altijd zaak is hoe sneller hoe beter. Maar je moet het wel goed doen, want uh, wanneer dat, uh, ik zeggen, zou leiden tot uh, interne conflicten bij standpuntbepalingen, ja, dan kom je ook niet veel verder. Ja. Hoe je het ook went of keert, uh, de FNV of uh, de opvolger daarvan, dat zal toch een grote en belangrijke speler in het sociaal maatschappelijk veld zijn. Reginald Visser, voorzitter van MHP, dank u wel. Graag gedaan, goedemorgen. In Rusland zijn nu bijna alle stemmen geteld. Gisteren werden daar parlementsverkiezingen gehouden... en die verliepen niet goed voor de partij van Vladimir Poetin. Medvedev is daar lid van. Een verenigd Rusland behoudt wel de meerderheid in het parlement... maar verloor wel 77 zetels. En volgens Rusland-correspondent Kiesja Hekster... is dat een harde klap voor de partij. Vier jaar geleden haalde Verenigd Rusland nog 64% van de stemmen. Zelfs iets meer, daarmee kregen ze een tweederde meerderheid... in het Russische parlement, de Duma. Ze kunnen in hun eentje de grondwet wijzigen. Dat hebben ze ook gedaan de afgelopen periode. Dat zit er niet meer in. Als ze die 50% niet halen... en dat betekent dat ze dus 15%, meer dan 15% minder stemmen hebben gekregen... dan moeten ze zelfs een coalitie gaan sluiten met een andere partij. En dat is toch wel uh, ongekend en die 50% van de stemmen zijn die op een laten we zeggen eerlijke manier binnengehaald dat is natuurlijk uh, de grote vraag die vandaag heel actueel zal gaan worden. Er komen steeds meer berichten naar buiten over fraude. Gisteravond zei oppositie Boris Nemtsov op een radiostation... dat hij ervan overtuigd is dat Verenigd Rusland in werkelijkheid... maar 30 van de stemmen zou hebben gehaald... en dat de rest allemaal via fraude verkregen zou zijn. Zelf heb ik gisteren ook in stemlokale verhalen gehoord van uh, mensen die hebben gezien... Hoe andere stapels ingevulde stembiljetten in stembussen stopten. Er zijn heel veel klachten over waarnemers die geen toegang hebben gekregen tot de stemlokalen. Uh, duizenden klachten zijn er binnengekomen bij uh, verschillende organisaties. En later vandaag, uh, tien uur jullie tijd, zullen de internationale waarnemers... die ook uh, zijn aanwezig zijn geweest bij deze verkiezingen, hun eerste bevindingen duidelijk maken. En geeft dit nou een keer aan dat de Russen echt genoeg hebben van Poetin en Medvedev? Nou, dat is misschien wat te sterk gezegd, want de meeste Russen, zo wijzen uh, premier Poetin en president Medvedev ook uh, fijntjes aan, de meeste Russen hebben nog steeds op Verenigd Rusland gestemd. Maar je kan wel zeggen dat de populariteit van de partij echt. Flink is afgenomen. Ik denk zelf dat mensen genoeg hebben van wat je toch de arrogantie van de macht wel kan noemen. De partij is zo dominant, Verenigd Rusland overheerst uh, volledig het nieuws. Uh, laat zien dat zij Rusland op koers willen houden. Maar de mensen die geloven daar zo langzamerhand niet meer in. En dat is wat er gisteren echt uh, naar buiten is gekomen. En we zeiden al, de laatste stemmen worden nog geteld. De vraag is natuurlijk of ze hun meerderheid kwijtraken en wat dan de gevolgen zullen zijn. Wat, wat is jouw inschatting, Kiesja? Ik denk dat ze er net uh, op of onder blijven steken... maar dat maakt in de praktijk niet zo heel veel uit. Het parlement in Rusland is sowieso niet een heel erg machtig orgaan. Dat was natuurlijk zo omdat uh, de Verenigd Rusland zo'n ongelooflijk grote meerderheid had. Maar ook de andere partijen die erin zitten in de Duma... de communisten, um, de, de nationalisten en nog een andere kleinere partij... die stemmen in de praktijk eigenlijk altijd met Verenigd Rusland mee. Dus uh, aan hun is de keus als ze die meerderheid niet halen... of ze met de communisten of met de nationalisten in zee gaan... Verenigd Rusland. Maar in de praktijk zal het voor Verenigd Rusland niet heel moeilijk blijven... om toch de wetten door het parlement te krijgen. Daarvoor is het parlement gewoon niet machtig genoeg. En heeft het voor met WDF en Poetin persoonlijk nog gevolgen? Nou, met VDF was degene die de lijst aanvoerde van Verenigd Rusland... dus voor hem is dit echt een persoonlijke nederlaag... Uh, hij is sowieso niet heel erg populair in Rusland, dus voor hem is dit slecht nieuws. Voor Poetin natuurlijk ook. Over drie maanden zijn er presidentsverkiezingen. Deze verkiezingen werden ook gezien als een populariteitstest voor uh, de premier die graag weer president wil worden. Hij zal in maart uh, hoogstwaarschijnlijk wel herkozen gaan worden als president, want hij blijft Ruslands populairste politicus. Maar voor zijn imago is het verlies van gisteren natuurlijk slecht nieuws. Tintwit, een berichtje van onze correspondent in België... staat bij het paleis te verkleumen en te wachten op die <tie> roepo. Ja, nog steeds. En hij blijft maar wachten. Zodanig ik meer. Ze hebben horen of ze al een regering hebben... en de posten verdeeld zijn. Eerste verkeersinformatie. Um, nou, vertel maar, hoeveel vielen staan er? 130 kilometer nog, Lara. In deze ochtendspits die toch gedomineerd werd door de kruisen op de A4. Bij hoge op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Nou, de file is daar nagenoeg opgelost... Er is nog wel wat effect van uh, problemen op andere wegen. De A, uh, A13 bijvoorbeeld naar Den Haag. Daar staat nog altijd een behoorlijk lange file voor Knoppen-Diepenburg. Vanuit Den Haag naar Rotterdam is een aanrijding geweest... bij de afrit Berkel en rode reis. Daar staat 6 kilometer file. De rechte rijstrook is dicht. Het gaat ook nog altijd erg langzaam op de N44... Vanuit Den Haag naar Amsterdam, tussen Duimdicht en Wassenaar centrum. Daar staat 4 kilometer. Daar staan heel veel omrijders in die zijn omgereden... vanwege de problemen op de A4 vanochtend. Nou hebben wij hier de pakjes uh, al gehad van Sinterklaas. Um, de rest van Nederland, wat verwacht jij? Zal, Zal het op... extra gedrukt worden? Ja, wat, het wordt ietsje vroegere avondspits dan normaal. Het wordt niet drukker, maar um, mensen gaan er eerder naar huis... om uh, op tijd te zijn voor de pakjesavond die ze nog moeten gaan vieren. Ik heb begrepen dat een groot deel van Nederland dat al heeft gevierd. Maar het wordt niet drukker, maar het wordt hooguit wat eerder druk. Eh, normaal gesproken begint de avondspits om een uur of half vier. Maar dat wordt nu ergens tussen twee en drie. Zo, dat is vroeg. Kees Kwaks, dank Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. FC Utrecht, FC Twente staat niet bekend als een risicowedstrijd. En toch liep het gisteren volledig uit de hand. Tijdens de wedstrijd al, maar vooral na afloop. Welschoppers gooiden met stenen naar de politie. Bushokjes en politieauto's werden vernield. Vijf agenten raakten gewond. Twee mensen zijn gearresteerd. Burgemeester Aleid Wolsten van Utrecht, goedemorgen. Goedemorgen. Waren de problemen van tevoren ook ingeschat? Nee, het was een, een, een wedstrijd met een gemiddeld risico. Dus niet helemaal veilig, maar ook geen risicowedstrijd voor Utrecht. Zoals normaal, de wedstrijd tegen Ajax of tegen ADO, Den Haag. Dit is een wedstrijd met een gemiddeld risico. En daar waren we ook op geprepareerd. Bijvoorbeeld ME is wel oproepbaar, maar niet ter plekke. Toch waren er wel wat aanwijzingen, want ik begrijp dat er een kwestie die nog speelde tussen Utrecht en Twente... ...na het opwachten van Utrechters door Twente supporters, spelers zelfs, hè, voor het voorseizoen. Ja, vorig jaar zijn uh, in, in Twente uh, een aantal uh, reservespelers van Utrecht... Uh, ...die hebben mot gehad met uh, uh, Twente supporters. Ja, ja klopt, ja. ja dus, maar dan was het ondanks dat niet te laag ingeschat? juist bewust de risico-rekening mee, uh, mee gehouden. Dus daarom zeiden we, het is geen echt veilige wedstrijd. Dus er moet wel serieus politie te plekken zijn, ook politie te paard, uh, politie met honden. Uh, maar we hebben ingeschat dat de ME bijvoorbeeld niet ter plekke hoefde te zijn. Die staan wel para, dus die hebben we uiteindelijk op moeten roepen. Die zijn, die zijn er ook heel snel, te, snel ter plekke. Uh, maar het liep opeens, ontplofte het. Want er kwam vuurwerk, vuurwerk naar B5-0. Vuurwerk uit het vak van de Twente supporters. Er waren ook niet zo heel veel. Uh, er zat, dat vak zat lang niet vol met Twente supporters. Dus er kwam opeens vuurwerk uit. Ja, en toen letterlijk en figuurlijk ontplofte de wedstrijd. De, gelukkig heeft de club direct de wedstrijd stilgelegd. Heel goed om de rust even terug te laten keren. Maar toen, uh, toen daarna, uh, liep het buiten ook helemaal mis. Nee. Je, ja, mensen hebben zich nee. schandelijk misdragen. Ja, ja, dat hebben we kunnen zien. Uh, nou is er ook kritiek uh, op u. Op de site van RTV Utrecht staat dat de supportersvereniging... van FC Utrecht boos is. Um, voorzitter Hans van Manen verwijt u dat er veel te laat is ingegrepen. En dat met name het moment waar u het ook over heeft... tijdens de wedstrijd, het moment dat fans van FC Twente... met vuurwerk gooiden naar fans van FC Utrecht... Toen is weliswaar het duel stilgelegd, maar er had toen al ingegrepen moeten worden. Dat vak had moeten worden schoongeveegd. Wat vindt u daarvan? Ja, dat kan alleen als je ME ter plek hebt. En je kunt het vak alleen schoonvegen als die supporters ook veilig naar de bus kunnen. En dan die bussen veilig uh, Utrecht kunnen verlaten. Daar heb je een bepaalde politiecapaciteit uh, voor nodig. Uh, dat, was op dat, moment niet, uh, niet, dat kon op dat moment niet. En dan is het onverantwoord om het vak uh, leeg te halen. Mm. Uh, dat zijn uh, steeds afwegingen die je moet nemen. De mensen zijn aan het veiligst in het vak zelf. Ja, maar was dat niet een signaal um, om te voorkomen... dat het later uit de hand zou lopen? Want dan kunt u natuurlijk ook vingers natellen... dat supporters daar niet blij mee zijn... als ze vuurwerk naar het hoofd gegooid krijgen. Nee, dat klopt. Uh, maar dat, toen zijn ze ook naar buiten gestorven. Juist dan is het onverantwoord om, die, om de supporters van Twente ook naar buiten uh, te laten lopen. Dus toen hebben we de ME opgeroepen. En die komt dan ter plekke. En uh, er is verder niet veel direct contact geweest tussen de Twente supporters en de Utrecht supporters. Heeft de, politie, uh, die waren, de ME was ook vrij snel ter plekke. En de politie heeft heel adequaat uh, ook gereageerd. Uh, om die supporters uit elkaar te houden, moeten, gingen de Utrecht-supporters uh, matten met de politie. Nou, die hebben zich schandelijk misdragen. En ja. we hebben ook, uh, de politie heeft nu een goed -team er team op gezet om te kijken of mensen kunnen achterhalen uh, die erbij betrokken waren. Er zijn ook beelden in het stadion. Uh -huh. ja, en er past maar één remedie. Uh, die mensen moeten langere tijd het stadion niet meer in. Ja, dus u, de politie en justitie, wil die mensen hebben. Overweegt u in ja. samenwerking natuurlijk, dat soort acties als ook in Rotterdam hebben plaatsgevonden met, hmm. met billboards eventueel? Ja, we gaan, uh, gaan. Ik heb straks om tien uur heb ik overleg ook met de leiding van, uh, van de club. Uh, dan gaan we eens even kijken wat, wat er nog. Maar dat zullen ze waarschijnlijk niet weten. Maar wat voor beelden er in het stadion zijn gemaakt. Hè? Want je, er wordt ook in het stadion goed gefilmd. Uh, in, in alle vakken. Uh, en dan kun je wel al zien welke supporters zich in het stadion hebben misdragen. En er zijn ook wel diverse beelden van buiten het stadion. Het was al redelijk donker. En de mensen waren moeilijk te herkennen. Ik heb ook meegekeken. Nog met de helikopters, is al een helikopter, helikopterboven. Die jongens zijn dat moeilijk te herkennen. Maar de politie gaat er nu echt serieus werk van maken om te proberen te achterhalen wie bij die relen betrokken waren. Ja, en dat is maar één remedie tegen dit schandelijke gedrag. Uh, langdurig. Uh, niet meer naar voetbal. Ja, nou, politiebond ACP wil nog verder gaan. Ze hebben er genoeg van. Vindt dat bij Risico de supporters van de uitclub voorlopig maar verbannen moeten worden uit stadions. Nou, dit was natuurlijk in principe geen risicowedstrijd. Maar toch ook de vraag aan nu: is dat een goed idee om supporters van een uitclub te wieren? Juist ook weer wat er nu gebeurt: is dat uh, agenten zijn aangevallen? Ja, wij, ik, ik accepteer het niet. Dat de agenten die bij de voetbal de veiligheid moeten waarborgen, dat die zodanig in het nauw komen, uh, ja, dat die zelfs waarschuwingsschoten hebben moeten lossen. Dat is natuurlijk onacceptabel. En uh, bij mij is alles bespreekbaar. We hebben al in het verleden, uh, was het, of het nou vorig jaar was of het jaar ervoor, weet ik niet meer, maar hebben we hebben ook al een keer gespeeld zonder ADO-supporters, omdat ja. er ook rellen waren geweest. Dus we hebben die maatregelen al een aantal keren toegepast om die zeg maar, ruw op alle wedstrijden toe te passen. Uh, dat zou wel een hele uh, uh, ruwe maatregel zijn, want ja, de, de meeste wedstrijden verlopen echt voortreffelijk. Maar er zijn een paar uitzonderingen. En die uitzonderingswedstrijden, ja, dan moet je de meest vergaande maatregelen niet schuwen. En het kan ook zijn, zoals we met eens gedaan hebben en met Ajax alles hebben overwogen, spelen zonder uitsupporters. Goed. Burgemeester Aleid Wolfsen van Utrecht, dank u wel. Graag gedaan. Bijna. Vijf half tien. Pardon, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Emotioneerd. Ja, emotione na 540 dagen mag ik ook wel wat geëmotioneerd te zijn. Toch, Mark Robin Visser? Ja, Marcel. De 541ste dag gaan de Belgen in, in, in, in verwachting van hun nieuwe regering. En ja, gaat het er dan vandaag van komen? Dat is natuurlijk de grote vraag. Hier, ik ben op de redactie in Brussel van de VRT, van de collega's van de Vlaamse Radio 1. Ze zijn hier de hele ochtend er al klaar voor. Ze houden er ook erg rekening mee dat het echt gaat gebeuren. Van onze eigen correspondent Joris van Poppel hebben we al eerder gehoord dat, het, uh, ja, die, dat hij er toch een hard hoofd in heeft. Maar ik zal het eens eventjes aan Anton van Gramberen vragen. Die is de eindige directeur van het middagprogramma, die zit hier ook al helemaal in de startblokken, hè? In de startblokken, maar ik heb gelukkig nog wat tijd. Eigenlijk, mijn programma begint om 16 uur, om 4 uur vanmiddag. En ik heb eigenlijk nog geen idee wat ik zal vertellen. Dus dat is echt afwachten. Het uh, is een blanco blad voorlopig en ik hoop dat ik het wel volgeschreven krijg. Maar ja, ik heb er al een paar gemaakt in rijke omstandigheden. Dus <laughs> ik verbaas me nergens meer over. U bent al 541 dagen bezig? Niet elke dag gelukkig. <laughs> <laughs> maar goed, als het er nou vanmiddag weer niet voor komt, dan heeft u dus een probleem met uw programma. Ja, maar ik, ik, god, ik neem aan dat ze er wel uit zullen geraken. Ik stel... Het oh, kan best dat ze nog even een korte pauze inlassen. Misschien en dan na een paar uurtjes nog eens samenkomen. Er zit altijd een gevoel van dramatiek in. Dat hoort er ook altijd een beetje bij, vind ik. Hoe bedoelt en, u een dramatiek? Wat, ja, ik, ik vind het ook vreemd dat je zo lang een hele nacht moet doorgaan... voor een toch wel relatief eenvoudig iets... wat eigenlijk al maanden gekend is. Het is niet nieuw dat we gaan eindigen met vijftien ministers en zo. De partijen weten wie hun kandidaten zijn. Dus het is niet zo dat ze nu zeggen... oh, god, jongens, wat moeten we nu nog oplossen ineens? Het is eigenlijk die laatste knoop... en daar doen ze dan toch heel lang over. Ja, officieel zijn ze nu nog steeds aan het onderhandelen. Ik maar... neem aan dat dat het geval is. Maar ja? uh, het is koffiedik kijken. onze reporter... die kijkt ook gewoon door het raam... en ziet hen uh, gewoon uh, rondwandelen of zo stappen. Ik weet het niet, hè. we zullen zien uh, wat er gebeurt, maar... Uh, ja, ik weet het gewoon niet. Echt? U durft uw vingers er ook niet meer aan te branden, hoor. Nee, nee dat, dat heb ik al lang geleden verleerd. Je past je gewoon aan en het programma past zich ook aan. En zo zijn wij, wij passen ons aan. En wij zullen de luisteraar zo goed mogelijk op de hoogte brengen. Maar het is inderdaad één groot vraagteken. Maar natuurlijk, die deadline van Europa, die dreigt. Dus ja, ze moeten wel eens. Hè? En ik, ik denk niet dat iemand er nog rekening mee houdt dat dat echt mislukt. Dat denk ik niet, nee. Zeg, hoe bent u nou die afgelopen 540 dagen doorgekomen? Uh, ik denk in het begin met een beetje vrevel, uh, maar op het einde met metaalmoeheid. Ik denk dat het nu wel goed geweest is. Dat je een beetje murm geslagen bent zo. En dat het nu echt wel... Ja, mensen willen gewoon, uh, ik denk journalisten, maar ook mensen in de straat... die willen gewoon een regering die werkt en die iets doet... En uh, het moet gedaan zijn met dit verhaal. Dit verhaal moet nu opnieuw beginnen met een regering zoals het hoort in, in een normaal land na verkiezingen. En uh, dan hebben ze nog ongeveer het goed de helft van de periode waar ze normaal recht op hebben. Hè. Ik help het u hopen. U gaat nu gewoon aan uw bureau ja. uh, zitten wachten tot u bericht krijgt van uw verslaggevers. Ik vrees het, ja, ja. En dan kan de machine pas in werking gesteld worden. Dan weten we pas wat we echt kunnen doen. De ministersinterview bijvoorbeeld. Moeten <lacht> we hun namen kennen natuurlijk. Voorlopig weten we die niet. <lacht> Anton van Granbeeren, ik wens u een goede dag. Dank u. Graag gedaan. We gaan nog maar eventjes naar Joris van Poppel, onze eigen verslaggever. Die staat bij het Paleis van de Koning in Brussel. Heb je het koud, jongen? Ja, het is enorm koud hier. En ik zie een schoorsteen daarachter. Daar komt witte rook uit. Maar dat is niet de schoorsteen van het pand waar de onderhandelaars zitten. Dus daar is het wel eh, nou ja, ongetwijfeld warm, verhitte discussies. Maar nog steeds geen oplossing. Ze zijn al... Het is nu 15 uur het onderhandelen over de verdeling van de ministersposten. De, de, de paleis staat hier. Nou, achter het hek hier is het paleis. Daarvoor staan wat, wat journalisten... Eh, ik heb hier ook een, een VRT-journalist natuurlijk. Die hier ook staan. Van de VRT-radio. Eh, Hoe lang staat u hier al te wachten? Ik heb het eerst gisteravond een aantal uren gevolgd en ik ben... Even gaan slapen en uh, rond half vijf vanmorgen ben ik hier terug uh, komen postvatten. Tot, uh, tot nu. En nu uh, heb ik gelukkig een collega die het zo dadelijk weer van mij gaat overnemen. Je wordt afgewisseld, gelukkig. Ja, absoluut. Het, uh, ik ben er aan toe ook. <laughs> en en zo'n eetaflegging, Het is de bedoeling dat ze hier straks uit, de, uit die deur komen. dan hier de achterdeur van het paleis weer naar binnen gaan. en dat ze dan vanmiddag de eet gaan afleggen bij de koning. Gaat dat nog lukken vandaag? Wel, het ziet er toch steeds meer naar uit dat het misschien wel eens niet vandaag zou kunnen zijn. Dus uh, in principe moet je dus uh, de formateur hebben die bij de koning gaat zeggen. Ik heb uh, uw nieuwe regering en dit zijn uh, de ministers. En dan heb je nog een paar uur tijd om die hele eetaflegging te organiseren. En ja, aangezien de gesprekken hier nu nog altijd bezig zijn, zou het wel eens kunnen dat we dat ja, in de vroege namiddag pas dat uh, gesprek met de koning hebben. En uh, dat men dan zegt, ja dan gaan we het uh, organisatorisch dan toch tot morgen vroeg uh, uitstellen. En dan heb je dus uh, ja, morgen pas die eetaflegging. En dan staat u hier nog een nacht. Dan staan we hier misschien nog een nacht. Nu als de gesprekken hier zijn afgelopen mag ik gerust uh, naar huis, maar uh, uh, we moeten het dan toch nog volgen. Ja. Oké, okay. dank u. Nou ja, je hoort het. De VAD staat hier nog een nacht. Misschien dat ik hier morgen vroeg ook nog wel sta. Ik oh. heb geen idee. Ja, ja. Ik, nog, nog één laatste blik op de schoorsteen misschien. Nee, nog steeds geen witte rook. Joris van toppel, Sterke, jongen. En uh, als er nieuws is, dan horen wij dat graag hier op Radio 1. Misschien al wel na half tien bij de collega's van de KRO. Goedemorgen, Nederland. Goedemorgen, Sven. Hou ja, het in de gaten, hè, Brussel. Ja, zeker. Maak je geen zorgen over die Belgen gesproken. Uh, ze krijgen misschien die regering niet helemaal rond qua ministers. Uh, maar ze hebben uh, wel vijf miljard aan staatsobligaties gekocht, die Belgen. En dat is de meest succesvolle Belgische staatslening ooit. Verder de, de heftige rellen gisteren bij die wedstrijd Utrecht-Twente... waar jullie het ook over hadden net gisteren, met, uh, of zo meteen met de burgemeester van Utrecht, Alet Wolfse. De ACP, de politiebond, die wil dit soort wedstrijden voortaan zonder publiek gaan spelen. En ons typische Nederlandse beeld van de ideale landbouw dateert nog uit de tijd van Ot en Sien, zegt Gerda Verburg, vroege minister van Landbouw, nu onze vrouw bij de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN. Dat en meer zometeen in Goedemorgen Nederland, na het nieuws van half tien. Doorald. Radio 1, het NOS-journaal.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 De gemeente Heerlen bekijkt vandaag of winkeliers van winkelcentrum het loon... in aanmerking komen voor deeltijd-WW. Vanwege de verzakte parkeergarage onder het winkelcentrum... hebben tientallen ondernemers hun zaak moeten sluiten. Om 12 uur vanmiddag moet de Vereniging van Eigenaren... een sloopplan klaar hebben voor een deel van het centrum. En als het aan de kleine onderwijsbond leraren in actie ligt... duurt de kerstvakantie voor middelbare scholieren drie dagen langer. De bond roept leraren in het voortgezet onderwijs namelijk op... de eerste drie dagen na de vakantie te staken. Een protest tegen de plannen van minister Van Bijsterveld. Die wil de zomervakantie een week inkorten... en het aantal lesuren op 1040 houden. Eerder zou ze dat aantal terugbrengen tot 1000. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. A ah, en bij verkeersinformatie nog 80 kilometer file. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is bij Voorthuizen... de rechterrijstrook dicht na een ochtend met een vrachtauto. Er staat file vanaf Stroe. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam nog 6 kilometer... bij knooppunt naar de Op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam... tussen Delft-Noord en de afrit berkelen rode reis 7 kilometer. is daar een ongeluk gebeurd en de rechterrijstrook is dicht. Richting Gouda op de A20 vanuit Hoek van Holland... nog 10 kilometer bij knooppunt Gouwen. En de N59, Zierikzee is dicht... tussen Zierikzee en Zeerrooskerken... Een afsluiting in beide richtingen na een ongeluk. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Risicowedstrijden voortaan zonder uitpubliek, dat wil de politiebond. Met of zonder regering, de Belgen hebben alle vertrouwen in de portemonnee van de overheid. Met biologische landbouw kan je de honger de wereld niet uitbannen, zegt minister Gerda Verburg. En het ochtendumeur van Henk Westbroek. Het is twee over half tien, dit is Caro, goedemorgen Nederland. Sander Bartling is vanochtend in Groningen. De 800 Groningse daklozen moeten een tegenprestatie gaan leveren voor de hulp die ze van de gemeente krijgen. Ze moeten gaan werken. Maar kan een dakloze eigenlijk wel werken? Zo direct het antwoord. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedenborgenederland.karo.nl ging er zijn telefoon af, niet bij ons. Risicowedstrijden in de betaalde voetbal moeten voortaan zonder uitpubliek worden gespeeld, zegt Gerrit van der Kamp van de politievakbond ACP. Reageert daarmee op de voetbalrellen van gisteren na de wedstrijd Utrecht-Twente, waarbij twee agenten waarschuwing schoten moesten lossen. Meneer van der Kamp, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, en wat helpt dat eigenlijk, geen uitpubliek? Nou ja, kijk, als je naar de afgelopen jaren kijkt en ook dit seizoen weer... dan zijn er flink wat situaties geweest waar grote incidenten zijn geweest. Waar politiemensen in het nauw zijn gekomen en ook geschoten is. En nou ja, meestal halen die het nieuws, maar dat betekent niet dat dat de enigen waren. Um, ja, en de voetbalwet die we hebben en alle maatregelen die daarin staan... Um, ja, daar is de vraag van of dat dus werkt. Um, dat willen we ook onderzocht hebben trouwens. Want die wet is nog niet zo lang van uh, kracht. Nee. Maar uh, ja, je wilt op een gegeven moment toch dat dit ophoudt. Want uh, het is een spelletje. En uh, als het spelletje op deze manier onderaart. Ja. En uh, nog de verenigingen, nog de KNVB, nog de supportersvereniging zijn in staat dit op te lossen. Ja, dan moet je toch wat anders. Ja, maar goed, wat zou het helpen als je het uitpubliek niet meer in het stadion toelaat? Want iedereen is vrij om naar een stad toe te komen, toch? Nou, het eerste wat we willen is dat het een discussie wordt. Dat het maar eens een debat wordt van ja, uh, kan dit allemaal maar zo? Uh, nou, daar is iedereen aan, het over eens. Geld, dat, he? Het antwoord is nee, dat kan niet zo. Nee, tuurlijk. En uh, er wordt een hoop schade gemaakt. En de goede moeten onder de kwade leiden. He? Ik hoor supportersverenigingen roepen van ja... Um, maar de goede lijden onder de kwade. ja, maar jullie hebben ook jaren de tijd gehad om dit probleem op te lossen. En dat lukt dus niet. Ja. Maar um, kijk, er is natuurlijk ooit één keer um, die situatie, als ik het goed heb, met Feyenoord Ajax geweest. En dat het een periode lang wederzijds niet aan de orde was. En dat dat dan lukt. En dat de politie in staat is, ook al komen mensen naar zo'n stad toe om dat gescheiden te houden. Ja. Maar goed, um, dat, dat, dat betekent ook weer politie inzet. En bovendien, dan moet je wel weten wanneer iets een risicowedstrijd is. En deze wedstrijd was ingeschat als een wedstrijd met een gemiddeld risico. Ja, nee, maar het belangrijkste is het gegeven... dat je natuurlijk nooit 100% zekerheid hebt. Maar als je kijkt nee. naar de afgelopen periode... dan waren de incidenten rondom wedstrijden die dat wel hadden, dat karakter. We weten behoorlijk goed als politie uh, vanuit informatiepositie... waar de risico's zitten en of dat soms uh, uh, op kan gaan treden. Ja, maar deze keer dus niet. En u zegt dit nu naar aanleiding van de wedstrijd van gisteren... die uit de hand is gelopen. En dat was een wedstrijd met een gemiddeld risico. Met andere woorden, als u uh, uw voorstellen had ingevoerd al... namelijk geen uitpubliek bij risicowedstrijden... dan had het stadion... Nu ook volgezeten met Twente-supporters. Kijk, de grote vraag is natuurlijk of je altijd alles op voorhand weet. En op het moment nou, het hè, is en nee. Het voor, en, en het voorstel uh, en het idee en de discussie die wij willen is of het nou deze wedstrijd is, of die in het verleden bij Feyenoord of een andere. Er zijn dit soort incidenten. En, en niemand wil dit en iedereen zoekt naar de oplossing. Ja. En op het moment dat um, nog verenigingen, nog supporters uh, de groepen, nog de KNVB hier verantwoordelijkheid voor nemen wil, ja dan kom je dit in dit soort rigoureuze discussies terecht. Ja. Wij willen het debat erover ja. we moeten of gaan accepteren dat dit soort dingen gebeuren, maar dat, dat wil, wil eigenlijk helemaal niemand ja. um, en dan kom je dus in dit soort oplossingen terecht en ja, um, ja hoe vervelend dat dan ook maar is, als dit de, uh, de toekomst is van, van dat spelletje ja dan, um, dan vinden wij dat je de discussie maar eens moet voeren. Want ja, nu uh, zijn de politiemensen met stenen bekogeld. Ze zijn bedreigd. Uh, er is van alles en nog wat weer gebeurd. Mm -hmm. En ook in het stadion is het nu wederom uit de hand gelopen. En dan wordt wel gedaan, ja, dat hebben we weer gesust... Maar uh, zo simpel was het allemaal niet. Um, ja, en, en je ziet dus dat, dat er steeds mensen zijn die dat uh, op deze manier willen verpesten voor iedereen. Ja, dan hebben we ook even contact gehad met uw collega van vakbond de NPB. En die zegt, we weten precies wie die raddraaiers zijn. Die kan je gewoon een meldingsplicht opleggen onder die nieuwe voetbalwet waarover u het net had. Maar, zegt die NPP dat gebeurt veel te weinig. Kortom, de wet is goed, maar de bestuurders passen hem niet toe. Bent u het daarmee eens? Nou, ik gaf net ook al aan dat de politie, uh, of nee, de bestuurders hebben de mogelijkheid van de voetbalwet. En dan gaat het over bekende mensen die dat uh, moeten doen. Het is maar zeer de vraag of dit in dit geval dezelfde mensen zijn geweest. En uh, daarvan hebben wij ook al gezegd, ja, dat moet je natuurlijk nu al onderzoeken. Alleen de vraag is wel steeds van hoe lang moet je blijven onderzoeken voordat je tot uh, oplossingen komt. En nogmaals, wij hebben gepleit voor dit debat. Ga hier nou maar eens over praten. Want dat dwingt misschien ook iedereen om eens een keer goed en nader na te denken. Want als die mensen bekend zijn bij de politie... Zijn ze ook bekend bij hun clubs? Zijn ze ook bekend bij hun supportersverenigingen? En kunnen die daar ook wat aan doen? Ja. Alleen, nu kijkt iedereen naar de politie en wordt iedereen boos als dit soort voorstellen op tafel komen. Dus hoewel dit geen risicowedstrijd was, zegt u bij risicowedstrijden voortaan het uitpubliek thuis laten. Laten we dat debat inderdaad maar eens voeren. En als het bekend is dat het diezelfde mensen zijn waar mijn collega's over spreken. Ja. Nogmaals, die voetbalwet hebben wij ook voor gepleit. Ja. Dat moet bekeken worden of dat werkt en of ja. de bestuurders dat toegepast hebben. Ja. Maar het geeft geen garantie. Gerard van der Kamp van de ACP, ik dank u wel. Tot de dienst. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u het bijzonder interesseert. Honden die in worden gezet in oorlogsgebieden... kunnen last krijgen van posttraumatische stressstoornissen... zeggen dierenartsen die werken voor het Amerikaanse leger. Maar ook gewone huisdieren blijken gevoelig voor PTSS. Bijvoorbeeld door een auto-ongeluk. Hoe uitzicht dat bij de trouwe viervoeter, hondenkenner Martin Gaus? Heeft het antwoord. Dan gaat hij um, hyperventileren, hij gaat heel extra gaat hij hijgen, zijn lijf is helemaal gedrukt, zijn oren gaan naar achteren, um, soms gaan ze heel heftig steekselen, maar heel vaak door de enorme stress die ze dan hebben, kan het ook zijn dat ze een hele droge bek krijgen, de bloeddruk gaat omhoog, um, dus zijn pupillen worden groter enzovoort. En in het meest ernstige geval kunnen ze zelfs flauw vallen. Er zijn honden die bijvoorbeeld um, zo erg geschrokken zijn in huis en zo bang ...zijn geworden voor vuurwerk, dat ze de badkuip inspringen springen... ...en proberen door de afvoer heen te kruipen. Nou, eh, ik, het is duidelijk dat hij dat niet redt. Maar de paniek die bij zo'n dier zit, is wel heel erg groot. Anders, Martin Gaus. Heeft u ook een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan vooral naar... ...goedemorgennederland.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Groningen. Terug naar de daklozen en Sander Bartling. Dat is Wim. Die staat achter een lasapparaat en maakt een kachel. Leuk werk? Ja, dit is wel leuk werk. Ik ben die kachels zijn, die verkopen we gewoon. Dan verdienen we toch weer een beetje geld voor de stichting. Ja, hoe lang doet u dit werk al? Uh, ik doe dit al nou bijna een jaar. Ik heb de projecten zelf opgezet en uh, nou ja, ze steunen me daarin. Dus uh, dat is leuk. Okay, het is, uh, u zei net tegen mij: het is beter dan geen werk. Uh, hiervoor, dat is al een aantal jaren geleden: zwiervuur op straat. Hè? Hoe kwam dat zo? Ja, dat kwam door mijn drugsgebruik. En, uh, ja, de, ja, ik ben in één keer begonnen met het drugs. Dat ging van ene dag op de andere dag. Dus uh, zo ben ik ja, daarmee begonnen. Zo ben ik op straat gekomen ook. Maar dan ben je snel alles kwijt. Je zal dat ding even uitdoen. Dan maakt je ja. wat minder lawaai. <laughs> zo dan. En hoe belangrijk is dat werk voor u? Voor uw ritme? Dat is wel belangrijk. Want dan heb ik wel een, een dagtraak. Zeg maar. Dan heb ik een reden om aan bed te komen. Dan, daar, daarom ben ik hier ook wel. En we krijgen hier ons eten. We krijgen een paar een vijf euro per dag. Dus je uh, kunt toch een paar keer ook open. Dus, open. Nou, dat is wel de reden waarom ik hier ben. Loop ik even naar Albert achter de naaimachine. Um, dit werkt beter dan geen werk? Of hoe ziet u dat? Ja, dit uh, is beter dan uh, helemaal geen werk. Ja, want anders zit je maar thuis. Of uh, ik liep boven straat dan. En nee, dit is uh, beter. Lekker warm. Je kan uh, wat doen. Hoe lang heeft u gesworven over de straat? Twintig jaar. Twintig jaar? Ja, twintig jaar. En, en hoe lang heeft u nu al een dak boven uw hoofd? Uh, twee maanden, ja, via de VNN. Oh, en hoe voelt dat? Heerlijk, ja, zeker weten. Dat mag ook wel naar twintig, ja. Ingrid Bouwsema, manager dagbesteding en activering van WerkPro. Een reïntegratiebedrijf, zou je kunnen zeggen, hier in Groningen. De gemeente heeft jullie gevraagd om te helpen om die 800 daklozen van Groningen weer aan het werk te krijgen. Uh, bij wijze van tegenprestatie voor de zorg die ze krijgen. Gaat dat lukken? Ik denk dat wij, uh, we hebben nu meer dan 100 mensen per dag uh, binnen. En wij vinden het wel een hele mooie uitdaging om nog meer mensen van straat uh, te verleiden om bij ons aan het werk te gaan. Maar kun je al die, al die daklozen ook uh, aan het werk krijgen? Want sommigen zijn psychiatrisch patiënten bijvoorbeeld. Het zal niet met alle 800 lukken. Nee, daar gaan we ook niet vanuit. Maar uh, we hopen wel een substantieel uh, meer mensen binnen te krijgen... dan nu het geval is. Ja, en uh, waarom vraagt de, de, de gemeente niet aan mensen... met een bijstandsuitkering bijvoorbeeld om te gaan werken? Want die hebben al een dak boven hun hoofd. Waarom willen ze daklozen gaan aanpakken? Uh, in de stad, uh, dit is allemaal in het kader van de nota onderdak... Daar blijkt dat wij als stad steeds meer mensen een dak, een huis, een woning kunnen bieden. En, maar alleen maar een huis is niet genoeg. Zoals Albert net ook zei, dan ben je er nog niet. Dan, en de gemeentelijke politiek heeft besloten van nou, de volgende stap voor deze doelgroep zou toch ook kunnen zijn dat ze werken. Want werken helpt, werken is goed voor je. Nou heb ik begrepen dat vanaf volgend jaar psychiatrische patiënten een eigen bijdrage van 200 euro per maand moeten gaan betalen. Bent u niet heel erg bang dat dat dat daklozen afschrikt om zich te laten verzorgen. Want het zijn al zorgmeiders. Uh, straks komen er nog veel meer bij door die maatregel. Ja, dat is voor ons een groot punt van zorg. En we hopen ook dat daar toch nog een uh, andere maatregel wordt getroffen... zodat die eigen bijdrage of lager wordt of voor deze groep gaat vervallen. Want dat zijn mensen zonder geld, schulden, zorgwekkend. Goed, leuk idee dus om een tegenprestatie te vragen... van daklozen die zorg ontvangen. Alleen moeten die wel iets terug kunnen geven. En dat is lang niet altijd het geval. Ja. Alles, Sander Bartling vanuit Groningen. Straks, de Belgische overheid haalt 5 miljard op bij de eigen burgers. Maar eerst, deze ochtend maakt het Centraal eh, Bureau voor de Statistiek... bekend hoe vaak en hoeveel wij met z'n allen overwerken. Piet Hein van Mullingen, goedemorgen. Goedemorgen. U bent van dat CBS, het gaat om de cijfers over 2010. Het aandeel mensen dat moest overwerken is? 37 procent. En is dat veel? Dat is vrij in de lijn met de afgelopen jaren. Dat, dat wisselt niet zo heel erg veel. Dus ja, ruim 1 op de drie. 1 op de drie werkt over. Meer mannen dan vrouwen, denk ik. Dat klopt. Van de mannen is het meer dan 40 procent. Van de vrouwen is het 32 Juist. En waarom zijn het meer mannen dan vrouwen? Dat heeft vooral te maken met het feit dat mannen veel meer fulltime werken. En mensen in een fulltime dienstverband werken ook vaker over... dan mensen met een parttime aanstelling. Juist. Um, en is het nou zo dat dit in alle sectoren zo is? Of zijn er bepaalde sectoren die eruit springen? Nou, Er zitten niet zo heel veel verschillen tussen de sectoren. De sector waar het meest over gewerkt wordt is die, de informatie- en communicatiebranche. En wat is dat, de informatie- en communicatiebranche? Dat, uh, ja, de ICT'ers werken het vaakst over. 43% van de mensen werkt daar regelmatig over. Dus dat is bijna de helft. Ja. En als we het hebben over de lengte van overwerken... door hoeveel uur per week werken we gemiddeld over... Nou, dat is gemiddeld zes uur en uh, daar zijn er ook wat verschillen tussen de branche's. Bij de overheid wordt het het kortst overgewerkt, dat is maar iets van vijf uur. Uh -huh. En ook bij de ICT wordt weer vrij lang overgewerkt, namelijk nou, meer dan zes en een half uur. Ja, er zijn weer banen natuurlijk waarbij overwerk en, en onregelmatig werk meer tot de dagelijkse gang van zaken behoort dan anderen. Precies. Ja. Worden al die uren vergoed overigens door doorgaans door een werkgever of hoort dat er gewoon bij? Dat verschilt. Het verschilt ook een beetje van de aanstelling van de werknemer. Bij ja, vaak wat hogere banen wordt verondersteld. Dat het er gewoon bij hoort. En ja, banen van ja, wat lager niveau wordt het vaak nog wel extra betaald. Maar, ja, het verschilt een beetje per baan. Ja. Nou zou je verwachten dat met de economische crisis in het vooruitzicht... Eh, dat mensen misschien bang zijn hun baan te verliezen. Dus meer gaan overwerken. Of dat werkgevers van hun werknemers vaker gaan vragen om over te werken. Om de bedrijfsresultaten wat hoger te brengen. Is dat zo of niet? Dat zou je denken, maar dat zien we onze cijfers niet direct. Het aantal uren dat er overgewerkt wordt is in de laatste jaren vrij stabiel. Het ene jaar wel een, een half uurtje meer of minder. Ja. Maar er is niet echt een, een duidelijk patroon in te ontdekken. En tenslotte, iedereen, zeker bij grote organisaties... hebben ze het voortdurend over dat nieuwe werken. Dus dat mensen steeds meer vanuit huis kunnen gaan werken. Dat maar voor vergaderingen op kantoor moeten zijn... en een soort van targets moeten halen, zal ik maar zeggen, via de computer. Maakt dat ook nog iets uit in overwerk? Gaan mensen dan thuis meer werken of minder? Dat zou kunnen. Bij dit overwerk gaat het zowel om het overwerk dat mensen doen gewoon op kantoor zelf of op hun baan, maar ook thuis. En het reguliere thuiswerken dat zit hier niet bij. Dat zit hier niet bij, dus dat hebt u niet onderzocht. Goed, Piet Hein van Mullingen van het CBS. Ik dank u zeer. Yeah. Frankrijk, Ben Long Le Sol met Solman. Het is twaalf minuten, elf minuten precies voor tien, dames en heren. In België hebben de burgers voor meer dan 5 miljard euro aan schuldpapier van hun land gekocht. En daarmee is dit de meest succesvolle staatsleding ooit in België. En dat terwijl staatsobligaties van landen binnen de eurozone of de staatsbonds, zoals men dat in België noemt, momenteel moeilijk zijn te sluiten. Paul de Grauwe, goedemorgen. Goedemorgen. Emerit is hoogleraar internationale economie aan de katholieke universiteit van Leuven. Ja, jullie mogen je ministersploeg nog niet eh, in orde hebben. Het geld is al wel binnen dus. Ja, dat is heel merkwaardig, inderdaad. Um, wij zijn er al cynisch over um, de overheid. Maar als erop aankomt, um, blijkbaar hebben we toch nog voldoende vertrouwen om de schuld van die overheid op te kopen. Ja. ja, waarom doen de Belgen dat? Want eerder is hen ook al gevraagd om een bank te redden. En dat heeft hen flink veel verlies in de portemonnee opgeleverd. Ja, ik denk dat er eigenlijk twee factoren zijn. Eén, het rendement is toch relatief aantrekkelijk in vergelijking met alternatieven. Nou, ik denk aan uh, zo'n spaartegoed bij de banken, ja, dat brengt niet veel op. En, en zo'n staatsbond brengt toch iets meer op. En dat, heeft een, een, dat is een factor geweest, denk ik, in de beslissing. En ten tweede is er ook uh, het vertrouwen. Ja, men zou kunnen zeggen: de Bengense overheid verdient geen vertrouwen. Maar hetzelfde kan gezegd worden van de Belgische banken. Ja. En uh, wanneer de beleggers dan naar die twee kijken... dan zeggen ze, ja, misschien moeten we toch nog wat meer vertrouwen hebben in de Belgische overheid. Ja, maar de vraag is of dat terecht is. Want kredietbeoordelaar Standard Poor's... heeft de status van België ruim een week geleden nog met een graad verlaagd... van AA plus naar AA. Ja, maar blijkbaar gaan de financiële markten daar niet mee akkoord. Uh, dus het merkwaardige was wel dat uh, uh, de week ervoor de, de rentevoeten op... Uh, Belgisch staatspapier sterk was toegenomen um, en, en in reactie daarop hebben de, de ratingagentschappen een, een downgrade gedaan. Maar de dag daarna um, zakte die rentevoeten opnieuw, met andere woorden. De financiële markten zeggen blijkbaar, misschien was dat allemaal wat overdreven. Ja, wie hebben trouwens de meeste van die staatsbonnen gekocht? Zijn dat de Vlamingen of de Walen, of allebei gelijk? Nee. Daar heb ik absoluut geen informatie over. Ik neem aan dat het... Uh, ongeveer uh, proportioneel verdeeld is. Dus, er zijn bijna 60% Vlamingen ja. en, en iets meer dan 40% frans -Tamigen. Dus ik neem aan dat het ook die verdeling zal zijn. Maar ik, ik weet het niet. Nee. Nou ja, ik vraag het natuurlijk, omdat enige tijd geleden... toen informatie telkens maar misliep... en met dat uh, conflict in, uh, uh, uh, rondom Brussel, zal ik maar zeggen... in al die kiesdistricten, uh, dat er toen stemmen opgingen om dat land dan maar te demonteren... en er twee landen of twee staten van te maken. Uh, en nu zijn kennelijk al die Belgen weer... met massaal achter hun staat gaan staan staan, in ieder geval financieel. Ja, maar die stemmen waar u het over heeft, daar was toch een minderheid. Hè? Dus uh, um, ik denk dat er een, een grote meerderheid bestaat in België, zowel langs Vlaams als van kant, om het land uh, te bewaren. Dus uh, België als zodanig, als merknaam te behouden. Um, er is natuurlijk een, een, een kleine minderheid die nogal intens uh, ageert en ook uh, zijn mening naar voren brengt, die gewoon die spitsing is, maar dat blijft toch een, een kleine minderheid. Ja, goed. Uh, wat is nu eigenlijk de les? Dat een land prima zonder regering kan? Dat dit de les is voor de rest van Europa? Dat we allemaal aan die, uh, die staatsbonnen moeten gaan? Uh, u stelt twee vragen, hè? Dus ja. uh, moeten we. <laughs> Kunnen we. Zullen we zullen ze even we... een beantwoorden? Ja, ja, tuurlijk. Uh, dus uh, wat betreft. Uh, de, de, de mogelijkheden van een land om zonder regering um, door te ploeteren, ja, waar we hebben buitengewoon veel geluk gehad. Um, dus de economische groei um, die was uh, boven het gemiddelde en met het gevolg dus dat de inkomsten van de staat alsmaar stegen en de budgettaire tekorten daalden zonder dat de regering eigenlijk iets moest doen. Maar je, dat, dat schoon liedje blijft natuurlijk niet bestaan. Op dit moment gaan we waarschijnlijk na een recessie en, en dus dan heb je toch wel een regering nodig, zou ik zeggen. Dus dat is niet voor herhaling vatbaar. Nee. Um, en wat betreft die staatsbonds zou ik zeggen, ja, andere landen moeten dat zeker proberen. Dus dat is een, een, een heel goed gelukt experiment. En, en, en, en als je de mensen kunt warm maken om, om, om in te stappen op zo'n staatsbonds in Italië en Spanje, waarom niet? Ja, nou ja, dat zijn natuurlijk landen, uh, zeker in Italië... waar mensen ook nog wel wat geld in reserve hebben hier en daar. Ja. Want dat hebben ze namelijk ja. nodig om huizen te kopen... omdat ze daar geen, niet zulke makkelijke hypotheken krijgen... zoals bijvoorbeeld in Nederland. Dus oh. dat zou uh, mede een oplossing kunnen betekenen? Voor die Hoorlanda. landen misschien? Ja, dat, dat kan bijdragen. Hè? Dus ik denk niet dat dat fundamenteel het probleem oplost. Uh, nee. Want dragen blijven toch nog altijd beperkt. Ja, 2000 maar, miljard dus, haal je er niet mee op waarschijnlijk. Ja, precies. Um, en, en, maar het geeft toch wel een, een mooi signaal. Hè? Ook in de financiële markten. Als we de financiële markten zien, kijk... Uh, in een bepaald land zijn er echt miljoenen mensen die toch nog vertrouwen hebben in de eigen regering. Ja, dan, dan mogen die markten misschien ook hun opinie herzien. Ja. Dus uh, dat lijkt mij wel een belangrijk signaal. Ja. Ja. Nou ja, uh, even bij u vandaan. In Brussel komen al die leiders van Europa weer uh, bij elkaar aan het einde van deze week. Um, is, is dit nou ook iets wat tijd ter tafel komt, denkt u? Of gaat het alleen nog maar over... Uh, landen financieel aan de ketting met hun begroting... en uh, dat uh, da in ruil daarvoor Duitsland... maar wat ruimhartiger moet zijn met de rol van de uh, Europese Centrale Bank... en het uitgeven van euro-obligaties. Wat in feite dan weer het soort van uh, Europese alternatief is voor die staatsbonnen. Ja, ik denk dat het over die materie zal gaan. Hè. Dus uh, um, een evenwicht vinden tussen aan de ene kant... voldoende discipline in de begrotingen van de individuele landen... Aan de andere kant ook uh, financiële mechanismen in gang brengen. Dus onder andere met een Europees Centrale Bank die meer actief zou optreden in de obligatiemarkten om, om de koersen daar te ondersteunen. Ik denk dat we de twee samen moeten hebben. Dus uh, discipline is nodig, maar alleen discipline redt ons niet. We nee. hebben ook financiële steun nodig. Nee. En ook gaat aan mevrouw Merkel, Angela Merkel, vandaag op bezoek bij uh, de Franse president Nicolas Sarkozy. Komen ze er met z'n tweeën uit? Sarkozy heeft dan een knieval gedaan voor het oog van de natie, zal ik maar zeggen, door in, in Frankrijk buitengewoon... In populaire maatregelen voor te stellen, namelijk het overdragen van bevoegdheden. En dan nou moet mevrouw Merkel over de brug komen, toch? Ja, ik denk het toch. Ik hoop het. Want als het alleen discipline is, dan, dan zal dat niet lukken. Ik neem aan dat ze bereid zal zijn, als ze voldoende garantie heeft dat er discipline komt... dat ze dan ook een zet zal willen doen. Ik neem aan dat dat zal gebeuren. Als dat niet gebeurt, ja, dan vrees ik het ergste. En wat is het ergste? Ja, dat we opnieuw volop in de crisis terechtkomen. Hè? Dus die we in de laatste maanden hebben gekend. En waarvan we de uitkomst op dit moment moeilijk kunnen voorspellen. Maar daar zijn ook de ergste mogelijkheden bij. Ja, en dan wordt het wel heel zwaar weer in Europa met de ja, euro. Hè? Ja, maar dus laten we hopen. Hè? Dus ik denk dat er op dit, moment, op dit moment wel een kans bestaat dat er een, een, een groot akkoord komt. Goed, dat weten we dan vrijdag. Vermoedelijk wel weer ergens in de nacht, denk ik, hè? Ja, waarschijnlijk. Ja. Of zaterdagochtend, want ze kunnen ook ja, nog eens ja. doorvergaderen daar. Het kan vrij lang duren daar in Brussel. Ik dank u zeer, Paul de Grauwe, emeritushoogleraar... internationale economie aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Straks, dames en heren, met biologische landbouw... ban je de honger niet uit, zegt oud-minister Gerda Verburg... die tegenwoordig um, onze vrouw is bij de Wereldvoedselorganisatie... van de Verenigde Naties. En een tentoonstelling in Nederland met spullen van oud-dictator... Uh, Muammar Gaddafi. Daar is een soort van touwtrekwedstrijd over ontstaan... want de Libiërs willen die spullen terug... door Harald Doornbos meegenomen naar Nederland. Correspondent, oorlogscorrespondent daar. Maar nu willen ook mensen over de hele wereld, zoals in, de, in New York... de Amerikanen willen die spullen ook graag tentoonstellen. Touwtrekken dus rondom de erfenissen van Gaddafi. In het vervolg van Goedemorgen Nederland na de reclame... en het NOS-journaal van 10 uur gelezen... zoals al de hele ochtend door Dorald Megens. Blijf bij ons hier op Radio 1. Tot zo. De oproep van minister van Bijsteveld aan ouders is betuttelend. Ik vind het niet alleen betuttelend, ik vind het zelfs schandalig. Om de kinderen goed op te voeden, daar is veel meer voor nodig. Daar is rust en tijd voor nodig. Welke ouder is thuis als de kinderen om half uur uit school komen? Het nieuws van de dag. Een prikkelende stelling, een gast in de studio. Ouders in Nederland doen het hartstikke goed, zijn verschrikkelijk betrokken bij hun kinderen. En uw mening die telt. Kinderen moet je zelf opvoeden, op school moeten ze alles leren. Luister vanmiddag van half twee tot twee naar stand.nl. Radio 1.